...het NOS-journaal. Telecom-aanbieders als Vodafone en KPN gaan schulden van klanten niet opnieuw melden bij het bureau kredietregistratie. Ze stopten daar begin dit jaar al mee. BKR heeft aangedrongen op hernieuwde samenwerking, maar de telecombedrijven voelen daar niets voor. Klanten klaagden dat ze bij een kleine betalingsachterstand voor hun telefoonabonnement worden geregistreerd bij het BKR... ...en dat ze vervolgens geen hypotheek of andere leningen konden krijgen. Het BKR vindt het jammer dat de telecombedrijven niet meer willen samenwerken...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 De omzetgroei kom, kwam door voor een groot deel door stijgende prijzen. De gemiddelde productie van de Nederlandse industrie lag ruim 9% hoger dan een jaar eerder. De productie ligt nog wel iets onder het niveau van voor de economische crisis. Energieleverancier Nuon verwacht dat de energierekening vanaf juli een stuk hoger wordt. Een gemiddelde huishouden betaalt volgens Nuon straks per jaar 110 euro meer. Komt door de hogere prijzen van olie, gas en steenkool. De energiebedrijven Essent en Eneco willen nog niet zeggen hoeveel duurder de energie bij hen wordt. In Sittard is gistermiddag een gedetineerde ontsnapt uit gevangenis De Geerhorst. Rond vier uur liep hij met een groep mensen mee naar buiten. De openbaar ministerie wil niet zeggen waarvoor de man veroordeeld is. Volgens de regionale zender L1 kreeg hij drie jaar voor een overval op een juwelier in Landgraaf. Hij zou daarvan al bijna twee jaar hebben uitgezeten.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 Love. I promise to always love, cause I think the whole world of it, and you can't change that, no, nah, no. Nah. ook op TV. Cfm, tv. op kanaal 45 dancing rock and sway i'm gonna buy myself some new time i wanna take you to the nearest parade. We're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 See With an I'm the bigger, I'm the corner who no one's spare time. I'm the child that never lets you breathe.